In de Utrechtse wijk Terweide is opnieuw een woning beklad en bekogeld. Gisteren betrapte de politie vijf jongeren van 13, 14 en 15 jaar op heterdaad. De afgelopen weken was de woning al vaker doelwit van vandalen. Dalen. Het is nog niet duidelijk of het dezelfde waren. De politie kan niet zeggen wat de reden voor de bekladding is. In de Utrechtse wijk is vaker overlast van jongeren die buurtbewoners lastigvallen. Zo werden een homostel en een Marokkaans gezin weggepest.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 Het weer vanavond en vannacht bewolkt, vooral in het noorden van tijd tot tijd kans op regen. Morgen grijs en regenachtig, temperatuur uiteenlopend van 16 graden op de Wadden tot 18 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. De avondspits is voorbij. Er staat nog één file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. De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 Such a fine, fine day. I leave him alone, babe. I'm gonna buy you a diamond ring. Yeah, little girl. I can't believe my. to Heaven zo heet deze CD van My Tree. En uh, het is een CD die uh, al jaren geleden uitgebracht is, dus eigenlijk onder eigen beheer. En hoe komt het dat ik deze CD kan draaien? Nou, ik heb wat uh, cd'tjes gekregen van een uh, mijn vriend presentator uit Hilversum. Hij zei tegen mij van: hier heb je wat CD's. Ik moet weer ruimte maken in mijn kast, omdat ik weer heel veel nieuwe CD's heb gehad. En toen dacht ik bij mezelf van: nou, laat me maar eens een keer een muziek er hier samenstellen met CD's die ik zelf ook nog nooit gehoord heb. Dus het is voor mij net zo'n grote verrassing als voor u wat ik in dit uur muziekkerier ga draaien. Welkom overigens. Het is afgelopen, het spel opnieuw gespeeld en ik heb verloren. Maar mijn verveeld en als mijn engel, de laatste trein weer heeft gemist. Zingt de duivel op mijn schouder of het zijn lust en leven is. man verse in de hel Ik dans met mijn ver Ik weet niet of het blad nog bestaat, maar uh, het is een Nederlandse editie van Het Kaf. En als je dit blad aanschaft, dan kreeg je daar een cd bij met uh, ik vind je onder andere geweldig. Interviews, reportages, uit- en thuis- en relatietesten, dat was het blad Kaf. Maar en nogmaals, ik weet niet of het nog bestaat. Verzocht de Bold en de Beautiful, zo heet deze cd. En wat één bekend nummer staat erop. Op de haven, staan heel oude huizen. Zonder en donker, bouwvallig en koud. Daar woont een meisje, ze noemen haar Betsy. Zij is het meisje dat veel van. Zijn Betsy haar kleren Ondanks die kleren Hoort Betsy bij mij Thuis wil geen mens Van mij meisje Straks kom ik bij jou Een heel oud liedje, verzocht, The Bolt and The Beautiful en Zo heet de cd, Sinkoop Op dat uh, platenmerk is, dit cd'tje uitgebracht Lou Delglish is een dame uit, uh, uit Engeland En zij heeft ook een cd uitgebracht met allemaal hele rustige nummers En soms een beetje up tempo daarbij maar voor wat geen spetter in CD You'll never get over it. Standing at the station, anticipating goodbye. Clouds in your memory, won't hide the tears in your eye. Could I ever see the point, stop and ask myself why? I don't want to walk away until you're right out of sight You'll never get over it No, no You'll never get over my life Say the good die young all i remember is the last time now the good ones have gone ever read a book that's not at all like the movie and like a fool i stood and watched you go it's tearing right through me you'll never get over Je blijft idioot Je leert tot je hoofd op barsten staat De leraar weet het beter, je weet hoe dat gaat Waar doen we het dan voor? Ik stel toch echt niks voor Een vogel vliegt, een vis die zwemt Een schaap geeft wol, dat is bekend Een mens die draaft en dramt maar door Je bent het gewone, bloed er maar door en wat heb je bereikt? Jij blijft arm en je baas wordt rijk. Waar doe je? Vroeg of laat, dan blijkt dat het allemaal al nergens op slaat. Dat heb je goed gehoord. Wat? Dat heb je goed gehoord. Het stelt nog niks voor. ...misschien wel een beetje een protestliedje van uh, de vets... ...of het is een beetje te laten merken dat ze ontevreden zijn van... ...dat ene regeltje al van uh, je durft geen salarisverhoging te vragen... ...omdat je het gewend bent en daardoor blijf jij arm... ...en wordt je baas steeds rijker. Nou, ja, misschien zijn ze niet zo tevreden deze vets. Dit is Astrid Jong van de CD Martinet... Woke up, all here. I gladly trade my Productie hoor, deze Astrid. Young Elslo, daar komt het vandaan. Dat is nu iets in het Hoge Noorden, eerlijk dacht ik. Hè? En dit, dit is afkomstig uit Den Haag. Dickie Greenwood, zo noemt hij zichzelf. heeft een CD uitgebracht in 2005, Soulful Blues. Nummerzorg hem zelf geschreven of door anderen. Maar dit is in ieder geval. What Drives a Woman? de gitaren bespeeld en de focus natuurlijk Harm van der Steen, bas En pedalsteelgitaar. Fabrice Besoud, hij bespeelde De drums en Roel Spanjer Is niet zijn onbekende naam Hammond, B3 organ en Wouter Kiers De tenor saxofoon En de saxofoon, daar draagt heel dat Nummer op zo ongeveer hè? Judith Nijland, na een studie Grieks en Latijn toen had ze het roer omgegooid. Ze wilde zingen. Dus op naar het conservatorium in Den Haag. En naast uh, het zingen van uh, jazz en popbands schrijft ze inmiddels ook wel eigen stukje. Een beetje in de stijl, uh, eigen een beetje in de stijl van uh, Jamie Cullum en Nora Jones. Twee cd's vol covers. Die liggen al in de winkels. Maar een derde is in de maak. Jazz, pop, soul, blues. Ik vind het allemaal te gek om te zingen, schrijft ze zelf. En waar doen ze dat? In theaters in Nederland, maar ook op podia in Zweden, Duitsland, Polen en Zwitserland. Zelfs New York heeft ze opgetreden. En een tour in Sicilië heeft ze op haar naam mogen schrijven. En dit liedje komt me bekend voor. Een beetje mijn naam. Want ze heeft het gewoon zelf geschreven en noemt het. Jack is drawing pictures Of smiling faces in the sun Your nose is colorful expression by everyone. But when you look into his eyes, you'll see the colors fade away. He knows by broken glass and But zong dan dat ze ging leren Ja, dat zijn er ook heel veel mensen die dat liever doen natuurlijk hè? Danny Canen hij heeft ook een cd uitgebracht in 2003 het is een cd met een beetje eerste klanken hij doet het hier samen met Red en dit is een live cd opgenomen hier in Nederland If I was wise, I would not have come this far. Stop, come back, and take now the harp, except the start. As I'm not, I'm bound to bear the scars. All the harpets leave behind, and make us what we are. If I was pure, I thought indeed I could have gone. Straight up to heaven, if I'd wanted, if I'd wanted, you no. mercy, still the speaking heart, still the speaking heart, oh. Still of everything Just a little bit As I'm not My heart's an open door Flooding over daily Till it can't take anymore If I was cold and calculated With my love I could live forever I'm sure my heart will just stop beating, just stop beating And Oh Mercy me still this beating heart, still this beating heart Oh Mercy me still this beating heart. This fitting heart Beating heart. Oh, mercy me. Still this beating heart. Still this beating heart. Hij is geboren in uh, Ierland, Danny Gagnon, zo moet ik het uitspreken. Ja, het is een beetje, een beetje moeilijk als je de naam eigenlijk nog nooit gehoord hebt van de artiesten van de CD's die je draait. Hè? Rebecca Tonquist. Een dame uit het hoge noorden die het niet onder stoelen of banken steekt dat zij van dieren houdt. Heel haar hoesje staat vol met foto's van diverse honden. le mattine ti ho vista accanto a me, con gli occhi tuoi nei miei, conosco come sei, conosco cosa vuoi sei come me, la vita ci ha insegnato a vivere, a vivere con noi, mi ci ha costretti a crescere, ma invecchia solo lei, lei non ci frega più, lei non ci butta giù. you know Sei, sei l'unica lo sai, ti amo e non riesco a smettere di ridere con te, bellissima non sei, tranquilla, quasi mai, ma come sei. Nessuno mai potrà mano mettere, l'idea che ho di te, amarsi e non riflettere, il cuore va da sé, in het bord. Informatie Cal Punto met uh, ja, een leuke Vrolijke muziek en uh, ze brengen daardoor een beetje de zon uh, in uw leven. Hè? En, uh, regenachtige dagen, koude dagen, nu draait dit soort muziek... ...dan begint de zon meteen weer een beetje te schijnen. Hè? Zeker met La Camera 21. Rita Connolly, zij is een dame die dacht bij zichzelf... ...als er een soort raindance bestaat, dan zal er toch ook wel een sansang bestaan. Hè? Een liedje waarmee je de zon uitnodigt om te schijnen. Zijn het gewoon de zonnige dagen in ons leven. En als je het dan hebt over de zon, son, waarom dan ook niet een keer Danny Gallen laten zingen over de zon? Hij heeft een medley gemaakt. Mystery train, my baby, left me. And that's alright.